Nash en Young. Uh, nee, Jong was er helemaal nee, niet bij, jong. Nee, nee, die is... was er helemaal niet bij, man, die nee. jong. Die, die zat er helemaal niet bij, je hebt gelijk. Je nee. moet het wel goed zeggen, natuurlijk, ja. Uh, het eerste album was het van uh, de heren. en uh, Het stond op nummer dertien. Ja. En u luisterde naar het prachtige Sweet Judy Blue Eyes. Het, uh, het loopt wel tegen, tegen drie, hè? Ja, een beetje prik erbij zou niet gek zijn, nee. Nee, heel goed, Ruud. dan tegen drieën? Betekent dat er alweer een uur voorbij is van de vinyljaar de top 30. Ja, wat gaat het lekker, hè? Oh. En wat hebben we een heerlijke muziek allemaal. Superb. Hoor je niet in de top 2000, hoor. Echt niet. Nee. nee. <lacht> Oké, okay, we gaan op naar het nieuws en het weer van drie uur. En daarna gaan we vrolijk verder. Tot zo. Aan de andere kant van 3 uur. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. De Europese Commissie... Dit is René Passet van de ANWB. Er staan files bij Purmerend door een spoedreparatie. Op de A7 vanuit Zaandam staat er 4 kilometer bij Purmerend. En vanuit Hoorn naar Zaandam staat er 2 kilometer. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Ja.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 are ready one home Kom terug. Met de vernieuwbare top 30, het derde uur. Je moet er eigenlijk niet doorheen praten, hut. Geweldig album, dit. Het is zo goed. your mother's Dave Gilmore. Mooie is dat uh, Roger Waters met de Wall nog steeds aan het toeren is, hè? Ja, ja, ja. Hij was uh, dit jaar ook nog te zien in uh, de Amsterdam Arena. Ja, daar was hij ook nog ja. met, uh, met ditzelfde project. Geweldige platen, er zijn er zoveel van verkocht, dat we je bijna niet weten. Het is het best verkochte dubbelalbum aller tijden, dit. Ja, meer dan 30 miljoen exemplaren. En ja, het is uh, heel frappant dat een Europese rockband... Ja. meer verplaten verkoopt in de Verenigde Staten dan in Europa. Ja. 11.500.000 tegen slechts 11 40.000 in Europa. Nou, wat, wat is het verschil? Ja, nou ja. Het scheelt weinig. Het scheelt weinig toch? Ja, ja maar, 23 keer platina in, in, in, in de Verenigde Staten. Geweldig. In onze top 30 staat hij op 12. En het nummer wat u hoorde, dat was comfortably numb. Uh, we gaan zo al bijna naar de top 10. En de top 3 gaan, uh, dus, gaan we van elk LP twee nummers draaien. Dat verdienen ze omdat ze in de top 10 staan. Mm -hmm. um, uh, vind ik eigenlijk. Ja, ik vind dat gewoon. Dus dat gaan we ook doen. We hebben nog tijd zat, Kunnen We kunnen schrijven? We halen makkelijk die nummer 1 om vijf uur. Uh, ja. uh, Eric Clapton. Um, nummer dat... Uh... We draaien er maar één van, hè? Die staat er op elf. Ja. <laughs> ja, <laughs> nummer 1. Maar hij is ook alweer een vrij lange, geloof ik. Oké, dus oké. Okay, okay, okay, dus okay. We zitten wel een beetje uh, nu in de wat langere nummers. Maar dat geeft allemaal niet. Het blijft gewoon hartstikke mooi. Eric Clapton, hebben we het over de story of Eric Clapton en daarvan een album van Cream, Crossroads. Cross the deep Het blijft geweldige muziek. Eric Clapton. Eric Clapton was dat uh, van het album The Story of Eric Clapton. En uh, die staat op nummer 11 in onze uh, top 30. Hé, uh, tjonge, tjonge, tjonge zeg. Uh, gaan we nu, oh ja, we gaan, we gaan de top 10 in. Ja, we gaan echt gewoon de top 10 in. Je houdt het bijna niet voor possible. Maar we gaan echt de top 10 in. Um, en op 10 is er, staat een plaat, er, is nog, er zit een verhaaltje achter. Dat vind ik wel leuk. Ja. Want ik was die plaat kwijt. Ah, ben je. Ja, ik, had, ik heb bijna alles van, van de band. Maar ik had, ik had de, deze, deze plaat die had ik ook wel, maar die was ik gewoon kwijt. Hoe, werd ik niet. Maar ik was hem kwijt. Dus en... ik, liet dat zo, ik liet dat zo een beetje vallen daar uh, bij ons... in, uh, in een uh, stamcafé en uh, zo. In dat café in Beverwijk. Maar die rode kip? Ja, die rode kip. Ja. <laughs> Dan liet ik dat vallen. En toen werd ik dit jaar natuurlijk 65... en gaf ik daar een feestje. En? Wat schetst jouw verbazing? Daar komt Karel de Meijer. Die komt daar met deze LP aan zitten. Van een vriend. Had hij die losgepeuterd. <laughs> en uh, toen had ik hem dus weer... Maar toen kwam je helemaal gek. Een andere kennis van me. Die was naar Londen geweest. Ja. En die naar de, naar de beroemde HMV shop. De HMV winkel. Een ja. groot prachtige platenzaak. Ja. En die kwam er ook meteen aan. Maar dat was een hele nieuwe. Geremasterde en gedigitaliseerde versie. En op 880 gram vinyl. En oh, zo. Hij moest bijbetalen bij Schiphol. Ja. <laughs> dus dat was helemaal geweldig. Dus nu heb ik hem dubbel. En dat vind ik wel leuk. Uh, ik ga er um, een lang stuk van draaien. Uh, of eigenlijk bestaat het allemaal uit verschillende stukjes. Uh, maar de totaalnaam voor dit stuk is... The Ballet for the Girl in Buchanan. En de, de, kenners, er... de kenners weten dan dat we het hebben over... Chicago. Okay. En ik vind dit nog steeds het beste album... dat uh, Chicago ooit gemaakt heeft. Maar oké, okay, ze hebben er heel veel gemaakt. Uh, tot in de twintig geloof ik zelfs. Maar ik blijf dit nog altijd het beste vinden. Het tweede album blijf ik nog altijd het beste vinden. Nou, uh, Het zijn een aantal stukken achter elkaar. Het begint met Make Me Smile, Color My World zit erin en nog een aantal dingen. We draaien hem helemaal, want we hebben toch tijd zat. Hier komt Chicago. The ballet for the girl in Buchanan. Nou, zou je niet van Chicago houden. Heb je pech zeg? <laughs> Wat een geweldige plaat dit. Chicago 2 was het album waar het vanaf komt. Het was een combinatie van diverse stukken. En het heet, totaal heette totaal de ballet voor de girl in Buchanan. Het begon met Make Me Smile en daar eindigde het ook weer mee. Een uh, prachtige plaat vind ik nog steeds. Ik vind het het beste album van Chicago. Maar uh, ja, ik heb geen stem natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Nou, je klinkt goed hoor. Hé? Huh? Je klinkt goed. Nee, ik... Ik bedoel, ik heb hem niet op 10 gezet, laat ik het zo. Zeggen. Oh, uh, nee, ik heb er niet voor gezegd dat hij op 10 kwam. Maar hij staat wel op 10. We zijn intussen beland in de, in de top 10 van onze top 30, dames en heren. En we hebben besloten dat we van de top 10 van elke LP twee nummers gaan draaien. Mhm. En nummer 1 gaan we er zelfs drie van draaien. Maar dat, de, we, je moet ze een beetje belonen natuurlijk. Hè. Laten dat ze zo hoog gekomen zijn. Ja. Ja, vind ik wel. Ja, ja. En we hebben nog anderhalf uur, dus dat gaat best lukken. Ja. Um, het volgende album, dat staat op nummer 9, ja. had ik niet verwacht dat die zo hoog zou komen. Ik vind, dit vind ik een van de... Het slechtste album van deze formatie. Ja, het is, het is niet het beste album van deze formatie en toch is het zo hoog gekomen. Um, dat, dat, dat snap ik eigenlijk ook niet, maar dat maakt ook niet uit. Ik snap, maar... ik, ik snap wel de titel van het album. Ja. Ja, ja, ja, want dat was, was het, het laatste album van volgens... ja, ze. Het... Nee, het was niet het laatste album. Dat is nieuw. Nee, nee. later... nee, Cannonball het het... hebben ze nog gemaakt. Dat nee. was het laatste album dat Roger Hodgson meedeed. En toen, ja. die is naar dit album opgestapt. Ja. En toen is uh, Rick Davis is natuurlijk, is nog doorgegaan met uh, de Cannonball. Met Super met, ja. uh, met, Cannonball, met Supertramp. We draaien er twee nummers van. Het eerste is de grote hit van dit album. En gelijk ook de laatste hit van Supertramp in deze formatie. Gelukkig is het niet waar, want buiten schijnt de zon. Dus ze kijken niet goed uit de dopper die gasten. We hebben het erover dat het regent. Nou, lekker niet! Het album heet uh, Famous Last Words. Ja. Wanneer was het eigenlijk? Veel... 84 geloof hey, ik. Ja, dat ja, is het Ik ga het je precies vertellen. Uh, ja, maar in 84 82, ging we 82. Nee, 82, 82. Ja. Want in. Uh, dat weet ik nog wel, want in 84 gaven ze dat uh, legendarische afscheidsconcert dat ze gedaan hebben in, uh, in München. Daar ja. heb, ik, heb ik nog een videoband van. Het is echt zo'n fantastisch concert geweest. Ik heb uh, Supertramp toen gezien in Ahoy. En toen vond ik het eigenlijk helemaal... Ik het een beetje slappe hap En, ja. en, en uh, ja, allemaal veel te netjes en zo. En, ah, toen, ging ik, en toen ging ik in... Uh, toen zag ik dat concert. Oeh, wat was dat goed. Ik weet, ga de platen uh, vond weet, weet je trouwens waar de naam Supertramp vandaan komt? Nee, nee. nee. De, de band kreeg namelijk als eerste uh, de naam Daddy. Maar deze wordt nog voor de eerste opname... gewijzigd in Supertramp. Gebaseerd op het boek The Auduburgo Biography of A Supertramp van... Uh, uh, Davies uit uh, circa 1910, dat haal ik hier van de Wikipedia af. En uh, de eerste twee albums van deze formatie Supertramp... werden gesponsord en gefinancierd door de Nederlandse zakenman Sam Miseras En die heeft er eigenlijk voor gezorgd dat uh, Supertramp uh, zo groot heeft kunnen worden... met natuurlijk het onmiskenbare stemgeluid van Roger Hudson. Mijn eens toch, Ruud? Ja, maar ja, ja maar. Ja, ja, ja, sorry, ja, ik was even de paard omdraaien. En uh, het album wat u net hoorde, of tenminste, uh, It's raining Again, afkomstig van het album Famous Last Words uit 1982, was het laatste album waar Roger Hudson uh, aan meewerkte. En er uh, stond eigenlijk maar één heel erg goed nummer op, dus uh, net ingestart. Ja. If, uh, don't Leave Me Now. Precies. Ik wou zeggen, if you leave me now, maar een andere nummer. <laughs> ja, subscribe. Leave me now. Nee, ik ga het nu weg. Nee, maar Roger Hudson ging wel weg. Ja, die is vorig jaar nog in Nederland geweest, hè? Roger ja. Hudson. Live. Ja. Geweldig. Ik heb ook een album gevonden van... Uh, een, een live album van Hodgson gevonden. Waar hij uh, dus in zijn eentje dus al die, die grote supertramp hits nog eens een keertje dunnetjes over doet. Ja. Ik heb hem een aantal jaren geleden gezien in Rotterdam tijdens de Night of the Proms. Ja. En dat was de eerste keer dat hij Fool's Overture uh, speelde met orkest. Ja. Nou, ik, als ik er nu aan denk, krijg ik nog kippenvel op. Lopen. Ja, dat kan ik me voorstellen. We zijn nog steeds bezig met uh, top 30 van de vinyljaren, dames en heren. We zijn aangeland bij het nummer 9 geluid. En dat is Supertramp met het album Famous Last Words. En daarvan hoort u It's Raining Again en daarna Don't Leave Me Now. We gaan langzamerhand naar de grote ontknoping. Wie zal er nummer 1 staan? Wij weten het, maar u lekker nog niet. <laughs> en dat houden we dus nog geheim. Ook tot zeker vijf uur, hoor. Want we houden het voor... vol. We, gaan... we kijken gewoon uh, dat we dat halen. En dat gaan we ook wel halen. Want ja. we gaan vanaf elk album, van alle albums nu twee nummers draaien. Omdat we dat, uh, dat verdienen ze. Omdat ze in de top 10 gekomen zijn. Precies. En we gaan het eerst over aarde, vuur en wind hebben. Ja. Uh, ja. Wie is het sterkst van de drie? Earth, Wind and Fire, dames en heren. Geweldige band. Ze hebben onlangs weer een nieuw album uitgebracht... met veel oud werk en ook een paar nieuwe songs uh, daarop. Uh, niet zo sterk vind ik persoonlijk, die nieuwe nummers. Nee, ik hoor toch liever het oude werk. En een ervan die ik erg graag hoor... dat is uh, het nummer wat we nu gaan draaien. Earth, Wind and Fire met een nummer... Uh, geschreven door John Paul George... of door John and Paul, oftewel door de Beatles... En het heet als volgt Got to get you into my life En er mag gedanst dansen Swing it out, babe Got to get you into my life Into my life Got to get you into my life Into my life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 Een fire, terwijl de koffie hier rijkelijk vloeit in de studio van ZFM. Aan de Tolweg is het, hè? geloof ik, nummer 10A. En uh, u luistert naar de vinyljaren top 30 plus top 31. En we zijn bezig met de top 10... Tot aan nummer 1 gaan we door. En dat zal een uur of vijf worden. Maar eh, draaien we van de top 10 van elk album twee nummers. En dat betekent dat ik eh, nu eventjes wat uh, moet, moet vertellen over uh, Earth and the Fire. Uh, geweldige groep natuurlijk, want de plaat moet even omgedraaid worden. en. Uh, <laughs> en uh, uh, dan, dan het juiste nummer weer scherp gezet wordt. Maar ja, dit is live radio, dames en heren. Luisteraars natuurlijk. En uh, dan gaat er wel eens wat mis. Maar dat geeft allemaal niet, want uh, we hebben een geweldige top 10, zoals ik zei. Earth and the Fire moest ik wat over vertellen. Uh, en dan weet ik eigenlijk, zo uit mijn hoofd even helemaal niets over... Ja, val ik toch weer even heel mooi door de mand. Maar goed, uh, dat geeft niet. U kunt bellen trouwens, denk ik, naar de studio. En als u het wel weet, dan uh, halen we u gewoon in de uitzending. Zeg... Ah, het is gelukt. We hebben een hoge fantasie hier in uh, de studio. En uh, het tweede nummer van dit uh, album. The Best of Volume 1, Earth, Wind Fire. Dit is fantasy. om dit te halen, dat lukt mij echt niet meer. Ja, ik mij wel als ik verkeerd op mijn fiets ga zitten, dan lukt het wel. <laughs> <laughs> dan, dan lukt het wel. Um, ja, we zijn. Uh, dit was uh, Earth in the Fire. Twee nummers daarvan en um, u hoorde achterin volgens. Got to get you into my life. En uh, daarna natuurlijk het prachtige fantasy. Daarmee uh, zijn we aangekomen aan nummer 7. Ja, het gaat hard, hè? He. Gaat, ja, lekker. gaat lekker. Hoehoe. Gaat helemaal goed. En, en dit is eigenlijk een producent die uh, zijn platen maakt... alsof hij een film schrijft. Hè? Of tenminste, naar aanleiding van een film. Hij, ja. hij maakt, heeft een concept en uh, dergelijke. En daar zoekt hij dan uh, zijn artiesten bij. En dan gaat hij het opnemen. En dan uh, heeft, heeft hij een draaiboek. En uh, aan de hand van dat draaiboek maakt hij zijn album. En uh, het album waar we het over hebben is iRobot. Wordt ook wel uh, anders genoemd, Ruud. Wist je dat trouwens? Nee. Nee? Oh, ik heb het hier staan, namelijk. Het wordt ook wel A View of Tomorrow Through the Eyes of Today genoemd. iRobot, The Alan Parsons Project, tweede conceptalbum uit 1977.